Jan van der Putten met het NOS-journaal Koning Wilbraak voor de Verenigde Naties. In een kort gesprek, na afloop met de pers, sprak hij over een unieke gelegenheid. Omdat de Algemene Vergadering meestal samenvalt met Prinsjesdag. En hij als staatshoofd er dan niet bij kan zijn. De koning vond het belangrijk om te laten zien dat de landen van het Koninkrijk gezamenlijk optreden. In de algemene vergadering pleitte Willem-Alexander voor een grotere rol van Afrika in de VN Veiligheidsraad. En hij zei dat Nederland in 2017 en 2018 een zetel in de raad wil. In Bangui, de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek, zijn ruim 500 gevangenen ontsnapt. Onder hen zijn leiders van christelijke en moslimmilities. Strijdgroepen hebben kantoren van internationale hulporganisaties geplunderd. Zaterdag braken in Bangui rellen uit toen een moslim dood op straat werd gevonden bij een moskee. Uit wraak vielen moslims een christelijke wijk binnen. Bij de onlust in het Afrikaanse land zijn sinds zaterdag 42 mensen omgekomen. Facebook had gisteravond een storing voor de tweede keer binnen een week. Hoeveel mensen er last van hadden is niet duidelijk. Op Twitter melden gebruikers uit diverse landen dat ze Facebook niet konden bereiken. Ook de fotodienst Instagram en berichten app Messenger waren onbereikbaar. Na anderhalf uur was de storing voorbij. Vorige week donderdag was er ook een korte storing. Facebook heeft wereldwijd bijna anderhalf miljard gebruikers. De fractieleider van de PVV in Den Haag, De Jong, vertrekt uit de gemeenteraad. en gaat naar Brussel om de Europese fractie te ondersteunen. De Jong kondigt zijn afscheid aan op de website van de Haagse PVV. Waarom die weggaat wordt niet helemaal duidelijk. Partijleider Wilders wenst hem op Twitter veel succes en noemt hem een kanjer. Dan het weer nog. Vannacht op veel plaatsen helder en fris. Minima tussen 4 en 7 graden. In het midden en oosten van het land kans op mist en vorst aan de grond. Overdag zonnig en 16 tot 17 graden. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, met, met nu de nacht.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 As your bitch want chili, as your bitch want chili, as your bitch want chili, as your bitch want chili, want chili, want chili, want chili, want chili, want chili, As chili. Please don't